En dit is het nieuws van NOS op 3. Twee Amelanders krijgen een taakstraf van 100 en 120 uur. Ze krijgen die straf omdat ze anderhalf jaar geleden een cameraploeg van poont belaagden. Hey, wow! Wow! Habib, habib, habib. Habib. We worden aangereden, we worden op dit moment aangereden. Ja, het gebeurde tijdens Sunneklaas. een wat grimmig Sinterklaasfeest... waarbij ze geen pottenkijkers willen. De twee veroordeelden vonden dat ze niets fout hadden gedaan. Ze beschermden gewoon hun traditie, zegt deze verslaggever van Omroep Friesland. Mannen in pakken die gaan dan bij de vrouwen langs die in huizen zitten. Uh, en daar moet dan herkend worden wie er in het pak zit. Nou ja, daar willen ze dus geen mensen, andere mensen bij... omdat je dan niet meer kan herkennen wie wie is. En dat wordt altijd vrij stevig verdedigd. En ze hebben dus gezegd, dat wisten de journalisten... Dus daarom uh, konden ze ook wel verwachten dat er wat uh, gedoe ging ontstaan. Maar ja, daarvan zegt de rechter van uh, ja, hoe dan ook uh, wil ik dat niet dat je dan mensen gaat achtervolgen op een eiland en, uh, en ze daarbij bedreigt. Er gaan weer meer vrachtwagens de Gaza-strook binnen. Dat zegt demissionair minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken. Ik zie dat er gisteren 180 trucks in gingen en eergisteren 160. Dus je ziet al wel uh, dat uh, daar stapjes in, in worden gemaakt. Is dat voldoende? Maar, nee, en daarom wil ik wel echt zien dat dat akkoord wat is gesloten. Uh, dat dat ook echt gaat werken. Er is inderdaad een deal gesloten met Israël om meer noodhulp toe te laten. Maar waar Veldkamp zich nu op baseert weten we niet. Hulporganisaties ter plekke zien nog geen bewijs dat er echt meer hulp hulpgoederen Gaza binnenkomen. En alle vaste lasten zouden elke maand op dezelfde dag moeten worden afgeschreven. Dat vindt het Nibud. Dat het advies geeft over geldzaken. Nu worden je huur of hypotheek, de energierekening, zorgpremie en je telefoonabonnement vaak op verschillende momenten afgeschreven. Voor mensen die niet goed kunnen plannen zorgt dat te vaak voor financiële problemen, zegt het Nibud.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 Your brother!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 Zandvoort ZFM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 Ik wil nooit meer anders dan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 Be better, and when I'm gone, I'll still be true to you. True to you. The Hurry!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 You so much. I see you. Breathing.